Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Je kaartje voor Lowlands, Down the Rabbit Hole of Mysteryland is ook dit jaar niks waard. Vanwege de kans op besmettingen heeft premier Rutte besloten om meerdaagse festivals met overnachtingen tot 1 september te schrappen. Mede ook vanwege de verplichting om te hertesten uh, tijdens het evenement en dat blijkt logistiek uh, niet goed mogelijk. Er is ook nieuws over vakanties binnen Europa. De regels daarvoor veranderen vanaf 8 augustus. Als je terugkomt uit een land met een geel reisadvies... heb je een bewijs nodig dat je volledig geprikt bent, zegt minister De Jonge. Dat geldt breed voor alle vervoersmiddelen waarmee je komt. Dus je zult gecontroleerd worden op het moment dat je het vliegtuig instapt. Maar je kunt ook gecontroleerd worden aan de grens. En daarbij verandert er dus eigenlijk niks voor de mensen die volledig gevaccineerd zijn... want die hadden die QR-code al. Anderen moeten zich in hun vakantieland laten testen. Pas bij een negatieve test mag je dan Nederland weer in. Vanaf morgen krijgen alle EU-landen een gele of groene kleurcode waardoor reizen makkelijker wordt. Al die landen kunnen nog wel zelf regels aan jou opleggen. Een explosie vannacht bij een flat in Utrecht was opzet, zegt de politie. Wat er is ontploft is onbekend. Er Zijn verder geen explosieven gevonden. Vanwege de klap in de portiek van de flat zitten zeven gezinnen tijdelijk in een hotel. En in Apeldoorn in Gelderland wordt flink opgeruimd. Zoals je ziet, is druk bezig met uh, het inpakken van uh, met name computerapparatuur... die terug gaat naar de GGD. Nu de grootste groep mensen een vaccinatie heeft gehad... kan de grote massaprikplek daar weer dicht, vertelt de GGD. Iedereen heeft nu de kans gehad om uh, um, uh, op locatie te komen om gevaccineerd te worden. Uh, en nu is het eigenlijk de volgende fase aangebroken. Op meer plekken sluiten de grote vaccinatielocaties. Voor bijvoorbeeld Gelderland blijft er één hoofdplek open in Ede... En in die volgende fase blijft de GGD langsgaan op pop-up plekken en met een bus op plaatsen waar weinig mensen zich laten prikken. Heb ik het weer nog? In het hele land kans op felle buien met veel regen, hagel en onweer. Vanavond nemen die buien pas weer af. Het is 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB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 goodbye when I hear it, she smiles, but her heart's already out there, walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you, she's lying, there won't be somebody else, and that's true, she's lying, Say so you'll always be my friend, sweet darling, why does she pretend?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 It, What does she do? Deze single van Jimmy Nail gingen we terug naar 1992. Je hoorde 1-0 no aan het begin van Sandfoort op zaterdag. We zijn er weer een hele goede middag. En dan moet ik altijd zeggen, we zijn er 24-7, want het is vandaag 24 juli. Ja, klopt. 24-7. Dus. Nee, nee, voor, de, voor de goede begrijpen. Heel goed heel, ja, goed, heel goed. Heb jij trouwens een uh, goede middag? Uh, heb jij trouwens nog een uh, spelcassette liggen uit uh, 96 van toevallig <laughs> Super Mario 64? Nee, dan, dan had ik hem nou verkocht. Oké, okay, 1.3 miljoen. Kijk, dat bedoel ik. Dat zijn de bedragen. Ik heb nog wel een domino. Ik heb nog wel een, een, een Monopoly-spel met gulden. Zou dat ook wat waard zijn? Nou, ja. is, ja. vol, volgens mij zijn er miljoenen van. Oh, Oké, okay, nou goed. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers niet te vergeten. Welkom bij Zandvoort op zaterdag, op deze toch wat grijze zaterdag. En we hebben toch een redelijk mooie week achter ons gelaten. En de komende week zullen we het met iets minder moeten doen. Ik zeg niet met de temperatuur, maar wel met de, de, de, de aantal zonuren. Maar daarover natuurlijk straks meer tijdens het weerbericht rond de klok van half drie uh, op dit moment, uh, we volgen natuurlijk ook voor u uh, de Olympische Spelen. Ik bedoel, hoe laat was het? Stak jij voor de televisie vanmorgen? Uh, voor mij was het half negen. Oh, nee. Ik was om kwart over zes. Want uh, ik had de radio al aan in bed. En het uh, Nederlands hockey stond met 3-1-8. daar ga ik me mee bemoeien. Dus ik ben mijn bed maar uitgegaan. Want ik kon de rust toch niet vatten. Maar goed, ze hebben dus verloren van... Uh, de, de, de Belgen. En uh, dat was nog de finale van het uh, uh, Europees kampioenschap uh, enige maanden geleden. Dus Nederlands hockeyaftal is met een, met een verloren wedstrijd begonnen. Maar goed, nog, nog, er is nog niks overboord Nee, hebben ze nog uh, grote kans? Ja, ze, ze komen België wel weer tegen, maar dan in de finale. Dus dat zou je vaak zien. Goed, momenteel wordt er gevoetbald. En wel de dames naar hun monsterzege op Zaire met 10-3. U hoort het goed, 10-3. Uh, ...is uh, nu de, de wedstrijd tussen de beoogde nummer 1 en 2 van uh, uh, de pool. Des dames natuurlijk, het voetballen, uh, Nederland, uh, Brazilië. Uh, tweede helft is net begonnen, tussenstand 1-1. Uh, wat gaan we verder doen? We hebben, we hebben best wel wat evenementjes. Dus in de tweede uur hebben we best wel een ruime evenementenagenda... ...met diverse, diverse onderdelen. Er is dus van alles te doen. Ondanks alles is er toch best veel te doen in Zandvoort... Half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de Hollandse naam Greet. Ja. Greet, wat Greet. leuk. Ja, we hebben Greet in de, uh, in de aanbieding om half vijf tijdens het dier van de week. Gedicht van de week blijft nog even een vraagteken. Want uh, daar moet ik nog met Rob in overleg. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben Pit Report om kwart over vier. Er wordt in het weekend natuurlijk niet gereced. Maar er is ongelooflijk veel nagepraat over die race van vorige week. En natuurlijk met name de clash tussen uh, Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook gisteravond touders, RT, tijdens RTL uh, Formule 1 Café uh, waren ze unaniem dat het uh, de fout was van uh, Lewis Hamilton. Maar goed, als je zo'n fout maakt en je wint toch nog een race en je krijgt vol met punten binnen... dan uh, is, valt het te overwegen om dit soort uh, ongelukken te veroorzaken. Maar goed, daarover kwart uh, uh, um, over vier mee, meer. Goed, Olympische Spelen volgen we voor u. Uh, we houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Het is al heel jammer dat... Uh, uh, ja, uh, dat we met tennis, uh, Kiki Bertens, uh, helaas in de eerste ronde uitgeschakeld. Uh, Ze speelde wel goed, vond ik hoor. Ze speelde wel goed, maar uh, helaas niet door. Dus, uh, wat hebben we nog meer? Uh, uh, wat hebben we nog meer? Twee vierde plekken. Huh? Eén bij judo en één bij het uh, vrassen, toch, bij het uh, wegwielrennen. Uh, dus uh, dat was best wel, uh, best wel knap. En we hebben natuurlijk de eerste zilver binnen tijdens een zinderende finale in het handboogschieten Heb je dat ook gezien vanmorgen? Ja, dat was spannend. Tjonge. Echt heel spannend. Bedoel, er worden maar een paar pijltjes uh, geschoten... maar die, die, die spanning die is bijna niet te harde. En dan maar... denk je, nou, die tien, weet je wel. Ik, uh, ik heb het dart altijd uh, in gedachten. Ja. Zo'n heel klein rondje waar ze dan uh, in moeten. Ja. En dit is toch wel een grotere... Uh, de denk je, moet toch kunnen, of niet? Nou, in het, ge ja, als het, maar het ge geel, geel zit, dan is het, dus of een negen of een tien. Maar goed, in ieder geval, de eerste zilveren plak is binnen... Uh, uh, verder volgen we dat natuurlijk uh, gedurende de komende drie uur. Ook voor u als er ontwikkelingen zijn, dan zullen we u die natuurlijk uh, niet achterhouden. Uh, Zandvoort nieuws. In het kort heb ik gezegd weerbericht half vier. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Gaan we doen en kijken. Doe je via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Wij gaan lekkere muziek draaien uit de jaren 80. Hier is ABC is revealed In deep despair On lonely nights He knows just how you feel The slyest rhymes The sharpest suits And miracles made real Like a bird in night On a hot sweet night You know you're right Just to hold it tight He suits it right Makes it out of sight, I'll be Heerlijke muziek, deze van uh, ABC. En when it sings. Smoky Things. De zaterdagmiddag van CFM. Een hele goede middag. En zometeen het uh, nieuws in het kort samen met uh, Albert Jan. Maar eerst brengen we even de zon bij je in huis. De nieuwe Camilla Cabello. Het was de nieuwe single van Camilla Cabello en Don't Go Yet's. Het is tijd voor het nieuws in het kort. Is er wat gebeurd, Albert-Jan? Nou, we gaan even terug naar afgelopen zondagnacht. Daar beginnen we mee. Want bij een scooterongeluk in Overveen zijn er in de nacht van die zondag op maandag twee jonge vrouwen gewond geraakt. Het gaat om een 25-jarige Haarlemse en een 28-jarige vrouw. Het Kastricum. meldt de nieuwspar onze nieuwspartner. Rond half één s'nachts ging het mis toen een scooter op het fietspad langs de zeeweg ter hoogte van de oversteek bij Twet een paaltje raakte en vervolgens onderuit ging. De politie en ambulances moesten ondersteuning bieden. Een van de vrouwen is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en is met een andere vrouw naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Het was bij de politie uh, op dat moment niet bekend, op uh, maandagmorgen bekend, hoe het met ze gaat. Maar het lijkt mee te vallen, al dus een woordvoerder gaan we naar dinsdagavond. Even voor middernacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de boulevard Bernard. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is met spoed naar het Amsterdamse UMC-locatie VU bovengebracht. Omstanders zouden het slachtoffer hebben herkend als een deelnemer van een televisieprogramma. Hij reed op het fietspad richting Haarlem en kwam rond kwart voor twaalf nachts ten val met een snorscooter. Twee ambulances en het traumateam zijn ter plaatse gekomen. De traumahelikopter landde op de parkeerplaats langs de boulevard. De verkeersongevallenanalyse heeft uiteraard onderzoek gedaan naar de toedracht. Twee scooterrijders zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de rotonde op de Zandvoortse Laan. De sfeer werd grimmig, waarna de ene partij besloot de andere partij te filmen. Het ongeluk gebeurde rond half negen s'avonds. De bestuurder van de voorste scooter rende plotseling een week uit naar links. Daardoor reed een achter hem rijdende scooter tegen hem aan. Hoewel de partijen het voorval schijnbaar makkelijk hadden kunnen oplossen... Het sloeg de sfeer om en toen de aangereden partij zich vijandig opstelde... en de tegenpartij begon te filmen met een mobiele telefoon. Daarop is de tegenpartij vertrokken. Motoragenten zijn op zoek gegaan en troffen de snorscooter met de twee opzittenden aan... bij de Kleverlaan in Haarlem... Onder politiebegeleiding werden zij gesommeerd terug te rijden naar de plaats van het ongeluk. Al daar zijn de schadeformulieren ingevuld. Twee beschonken opzittenden van een snorscooter zijn woensdagnacht ten val gekomen op de Van Lennepweg. Het is het vierde scooterincident in vier dagen. Rond kwart voor vier s'nachts ging het mis ter hoogte van de Tollandstraat. De bestuurder vloor de macht over het stuur, waardoor de twee jongens ten val kwamen. De bestuurder liep verwondingen aan de rechterzijde van zijn lichaam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bijrijder kwam er beter vanaf, want hij is opgehaald door zijn ouders. De politie heeft de scooter meegenomen. De gewonde jongen kan deze later ophalen op het politiebureau. Afgelopen mei overleed de Zandvoortse inwoonster Cor Dees Olivier Weduwe van Henk Dees. Het echtpaar dat in Zandvoort onder andere bekend stond van het rondrijden van tafeltje Dekje... ...heeft uh, altijd vlak bij de zee en op een steenworp afstand van de reddingsstation van de KNRM gewoond. Uit haar nalatenschap hebben haar kinderen daarom besloten om de KNRM een overlevingspak te doneren. KNRM Zandvoort is de laatste jaren gegroeid in, een, in het aantal vrijwilligers voor de red, op de reddingsboot. Deze opstappers in opleiding krijgen behalve een uitgebreide opleiding ook allemaal een op maat gemaakt overlevingspakket... Het circuit Zandvoort is optimistisch over het onderzoek naar de stikstofuitstoot rond de Formule 1 dat de rechtbank afgelopen dinsdag heeft ingesteld. Dat laat een woordvoerder weten. De rechtbank heropende afgelopen week het onderzoek naar de uitstoot. Een gerechtelijke onderzoeksorganisatie gaat de kwestie nu bekijken. Milieugroeperingen hadden de zaak aangespannen tegen de provincie omdat volgens hen het stikstofuitstoot te veel stijgt. Volgens de provincie en het circuit daalt hoeveel het stikstof juist... zo zou blijken uit een rapport dat is opgesteld door het circuit... voor het verlenen van de vergunning. Dat rapport is inmiddels gebaseerd op uitstootgegevens in het verleden. Het is algemeen bekend dat er inmiddels hybro, hybride F1-auto's... alleen maar zuiniger en schoner zijn geworden in de, jaar, in de afgelopen 30 jaar. Daar volgt de voortvoerder van het circuit daaraan toe. En tot slot, zorggroep Reinalda en Kennemer Hart, beide ouderenzorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland, onderzoeken momenteel de mogelijkheid om te fuseren. Hiertoe hebben zij onlangs een intentie naar elkaar toe over uitgesproken. Beide organisaties zijn reeds langere tijd met elkaar in gesprek over hoe de beste invulling gegeven kan worden aan de uitdagingen die er liggen in de ouderenzorg in de regio Kennemerland. De partijen werken al uh, enkele jaren uh, intensief samen op meerdere vlakken en ervaren zowel op bestuurders als op medewerkersniveau een duidelijke meerwaarde voor het bundelen van de krachten. Nou, dit wordt uiteraard vervolgd. Dankjewel Albert-Jan. Heel veel uh, scooterongevallen, dat valt op. Ja, daarom ben ik ook afgelopen zondag begonnen. Ik wil toch even aangeven dat... Uh, ja, ik hoop niet dat het een trend wordt. Want het is best wel na ongelukken zitten er tussen. Dus pas op als je met een scooter onderweg gaat. Want heb je voorrang, dan krijg je het niet altijd. Dus houd daar rekening mee. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws in het kort. Ook na te lezen uiteraard op onze cfm-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu in de App Store en uh, de Play Store. Is hij gratis verkrijgbaar. ZFM app, daar, uh, uh, Zandvoort app, daar vind je hem onder. <middels> Zaterdagmiddag van CFM, uh, Jorden Durdtje. bericht. En het is uh, even naar half drie. Uh, ja, slecht nieuws uh, vanaf het uh, voetbalveld, Albertjo. Ja, met nog twintig minuten te spelen. De tussenstand momenteel de Nederland-Brazilië. Ze worden ongetwijfeld één en twee in de pool. Maar uh, de, de zaak is omgekeerd: Nederland twee en Brazilië drie. We blijven het volgen. Nou, krijgen we zon of niet? Vanmorgen, heel vroeg, zo rondom kwart over zes, was er nog een beetje zon te bekennen. Maar al, vel, al vrij snel raakte het bewolkt en in de namiddag en avond stijgt de kans op enkele regen en zeker onweersbuien. De wind waait uit het oosten tot het zuidoosten en is meest matig en de temperatuur is hoog en stijgt naar 24 tot 27 graden. Voor het gevoel doet het benauwd en broeierig warm aan. Na weer een droge nacht is er zondag, dus morgen, een herhaling van zetten. We starten de dag droog met wat zon, maar in de middag komen weer stapelwolken tot ontwikkeling... en deze groeien uit tot stevige regen- en onweersbuien. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is meest matig en het wordt 23 tot 25 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig zomerweer met dagelijks een paar buien. De zon schijnt ook geregeld en het blijft aangenaam warm met 22 tot 23 graden. Aan het eind van de week lijkt het kwik iets te dalen naar waarden rond de 21 graden... en daarmee zou het kouder zijn dan gebruikelijk eind juli. Een, een hoogzomerse periode met de zomerse tot tropische temperaturen... zijn vooralsnog dus niet te verwachten. Want ook met augustus op de kalender worden de temperaturen van maximaal 21 graden verwacht. En ook daarmee lijkt dus gauw augustus... Te koud te starten, al dus Rico Schreuder. Nou, dat zijn uh, mindere berichten. We hopen uiteraard uh, dat we nog wel een uh, lekkere zomer gaan krijgen. Dankjewel Albert-Jan voor het weer voor de komende dagen. Dat was het weer. Zie het Toch een beetje zonnige klanken dan. juist, uh, nou, we krijgen niet echt een uh, lekkere zomer uh, de komende dagen in ieder geval. Maar toch een beetje zomer. En met, uh, die gaan we houden van uh, Bonnie M. En Brown Girl in the Ring. En dit is wat nieuwe. Kings and Queens. En tot zover de single van Eva Max. Vanmorgen werd er druk schoongemaakt op de Van Lennepweg, Albert-Jan. Ja, want vanaf het voetbalveldje tegenover het Total Tankstation aan de Van Lennepweg. gaf Patrick Berg vanmorgen om 10 uur de aftrap voor de allereerste schoonwandeling. Naast een gezellige actieve ochtend is het doel van het schoonhouden. is het natuurlijk het doel het schoonhouden van ons mooie Zandvoort. Het idee is begin dit jaar ontstaan bij Patrick Berg. Hij heeft zelf de afgelopen maanden al heel veel opruimsetjes gratis beschikbaar gesteld. En het initiatief van Patrick werd door de gemeente Zandvoort enthousiast ontvangen. En ook de gemeente zorgde voor 50 extra grijpersets. Patrick, zijn eerste actie was opgezet om mensen individueel te laten schoonwandelen. De afgelopen periode gaven een aantal van deze mensen bij Patrick aan... dat men het leuk zou vinden om een gezamenlijk een buurt of wijk door te gaan... Uh, je kan je altijd nog opgeven voor eventueel komende schoonwandelingen... Uh, op, via de Facebookpagina van uh, uh, Schoonwandelen in Zandvoort. Uh, de start was zoals gezegd was vanmorgen om 10 uur. En uh, via de groenstroken uh, zijn alle deelnemers de Vlennepweg opgelopen richting strand. En via de andere kant weer terug naar het startpunt. Een uurtje. Voor iemand die graag wil meedoen uh, waarvoor het dragen van een vuilniszak te zwaar is... heeft de organisatie ook zelfs karretjes ter beschikking... En uh, in ieder geval vanmorgen was de aftrap en hier volgt een verslag. Sandra, Sandra Lichtenberg was erbij. Een welverdiende koffiebreak bij het monument op het circuit. We zijn nu ongeveer drie kwartier bezig, iets langer dan verwacht om de koffiebreek te houden. Maar uh, ja, ik ga eens even kijken wat er, uh, wat er allemaal zo is uh, opgehaald tijdens het schoolbehandelen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, wat heb je zo wel uh, nou, gegrepen vandaag? Nou, in mijn zak zitten mondkapjes, ondanks dat het niet meer hoeft buiten. Uh, een, zelfs een glas wijn, maar zonder wijn, helaas. En uh, vijf bierflesjes, helaas van Duitse makelij, dus dat levert niks op. Nou, plastic natuurlijk, uh, een hoop papier en ja, ze flikken alles neer. Hè. Jij doet dit vaker, hè? Ik doe het uh, gemiddeld de laatste week wat minder dan de laatste twee weken ongeveer twee keer per week. En daarvoor deed ik het wel vier tot vijf keer per week. En dan loop ik eigenlijk alleen op de boulevard. En als ze me uitsloven, want ik woon op Vredenmaaplein, dan loop ik helemaal tot Bloemendaal en terug. En uh, ik heb ook wel eens dit pad hier gedaan langs het circuit. Nou, dat is echt verschrikkelijk zo vies. Het, uh, maar ja, het punt is: die zak moet ergens heen en je kan hem hier niet kwijt. Hier nu wel. Dus uh, ja, als je daar loopt, dan, uh, ja, dan gaat het heel moeilijk, want daar zijn geen afvalplekken. Hè? Nee. Is, is dat het belangrijkste knelpunt, geen afvalplekken? Moeten er meer uh, plekken komen om je afval te Oh, ja, te we, ik heb bijvoorbeeld uh, bij strandafgang achter Dirk van den Boek, daar uh, stonden s ochtends altijd in het weekend allemaal tassen om die bakken heen. Nou, dan gingen die mee met het opentrekken natuurlijk. En dan uh, was het één puinhoop op die boulevard. En dan kwamen die jongens van Spaanland, die waren een half uur bezig, die zakken. Dus toen kwam die opzichter een keer langs, die hier van, uh, van Spaanland. Ik zei, nou, je moet daar eens een bak neerzetten waar ze al die zakken in kunnen gooien. Dat hebben ze meteen gedaan en het was meteen een stuk beter. Nou, uh, Patrick zei het hier al, hè, dit pleintje hier, daar, uh, bij de, ingang van, uh, de hoofdingang van het circuit. Daar staan ook nauwelijks bakken bij, evenementen. Ja, dat is ook niet handig. Dus het zijn allemaal kleine dingen vaak. Ja, en ruim je eigen troep op, hè. Er zijn laatst iemand tegen me, als iemand naar het strand gaat, dan kunnen ze bakken vol met blikjes en flesjes meenemen. Maar als het terug naar huis moet, wordt het te zwaar in een, terwijl ze leeg zijn. Ik vond dat wel een hele leuke anekdote. Ja, dan ben je moe, hè, na een dag strand Ja, en dan die, ja, al die lichte blikjes, ja, ik ken het wel. En statiegeld statie geldt overal op, hè. Dus... Uh... Ook op blikjes, hè? Ja, dat komt in 2023 pas, helaas. En ook op flesjes, want je hebt nog steeds die twistcaps van bier. En die flikkeren ze ook overal neer met dozen en al: 24 flesjes. Maar dat doe, ja, maar dat moet in een glasbak, maar niemand doet dat. Dus uh, nee, het is jammer, het is een instelling, ik denk dat het nooit meer overgaat. Nou, wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Nu vandaag niet, maar. Uh, pullen 25 op een avond. Uh, You name it, uh, ja allemaal buisjes van wiet en zakjes van wiet hier op de boulevard. Dus ja, het is daar wel uh, walhalla denk ik voor de mensen. Dus, uh, maar ja, ik ruim het wel op. Het is goed voor mijn buik. Gelukkig zijn er zoveel mensen die... En ik niet alleen, want er zijn nu uh, zijn we met z'n tien of uh, ja, negen, nee, met negen man. Negen man. En uh, ik, ik weet niet hoeveel er waren, dat Patrick zei. Gewoon vijftig in het dorp. In, in het hele land. Honderd in totaal zijn we in Oh, honderd? Oh. En we hopen dat het keer niet meer nodig wordt. Maar ja. Dank je wel. Patrick, de allereerste schoonwandeling. Ja, uh, gaat hartstikke leuk. Opkomst is uh, dat we met z'n achterlopen vandaag. Ik uh, ben er erg blij mee. Um, halverwege stond hij nog vier. Dus uh, leuke opkomst. Uh, ik denk bij elkaar al een paar vuilniszakken vol. Dus dat is ook... Uh, ja, uh, hetgene waar je het voor doet. Een mooie, schone straat. Je vindt wel diverse spullen. Uh, Schoenenlepel, uh, wijnglas, ik voorbij komen. Wat wel verbazingwekkend is, Desperado-flesjes en Corona-flesjes. Er zit geen staatsgeld op, dus die vind je ook overtallig. Uh, en dat is ook gewicht. Blikjes vind je nog een hoop. Maar dat is nog een jaartje en dus er komt er ook staatsgeld op. Mondkapjes en uh, heel veel plastic. Dus wat dat betreft is het goed dat we. Dat we ermee gestart zijn en hopelijk uh, kan het iedere maand een uh, leuk vervolg krijgen door verschillende wijken en buurten. Ja, dat dat meer... iedereen komt uit een verschillend deel van Zandvoort en weet ongeveer waar, waar de rommel ligt, hè? Ja, dus uh, vandaar dat ik nu ook opgekregen van hey, pak, het, pak de weg een keertje met het voetbalveldje. Uh, en je ziet dat het daar ook uh, ja, nodig was, Van, L van Alverstraat. Uh, we staan nu bij het hoofdingang van het Skwieg. Het valt mij op dat hier bij de rotonde ook veel vuil ligt. Dus ik zou eens vragen of de gemeente hier aandacht voor heeft om wat extra vuilnisbakken nog te gaan plaatsen. Want ja, die mis ik hier eigenlijk toch. Je ziet voor mensen hier toch kijken naar de slipschool en naar de, naar de ingang van het circuit. Omdat toch heel veel mensen nieuwsgierig zijn wat er gebeurt er op het circuit. Dus een hoop mensen staan hier te kijken. Maar er zijn eigenlijk te weinig vuilnisbakken valt me op. Dus daar zal ik bij de gemeente nog eens op attenderen of hier een extra vuilnisbakken geplaatst kan worden. Ja, en dan hoop ik ook zeker dat met de komst van de Grand Prix dat er heel veel vuilnisbakken zijn. Ja, dan, maar, dan, maar dan komen er ook, wat ik wel begrepen heb, dan komen er uh, hier, uh, ik geloof zelf, richting het circuit, tientallen duo vuilnisbakken te staan. Dus twee uh, van die kliko's op één plateautje met een bord erop, dat het aan de ene kant plastic is en aan de andere kant de rest afvalt. Dus ik weet dat er rond F1 dat er, dat er een hoop aandacht komt, maar de gewone dagen is denk ik ook wel van belang om... Uh, om het op orde te krijgen. Dus dat is, uh, dat is hetgene wat, uh, wat we maandag even een uh, bericht gaan versturen. Dank je. En we hoorden deelnemer uh, Ronald van der Poel... Uh, verder de organisator uh, Patrick Berg en uh, Sandra Liesenberg uh, Die was uh, daarbij aanwezig en die sprak met ze. Dank voor deze reportage. Het schoonwandelen vanmorgen hier in Zandvoort. Met uh, iets minder dan tien deelnemers, maar wel een heel uh, fanatiek team. En ze hebben voldoende vuil opgehaald. Gelukkig maar, Zandvoort weer een klein beetje schoner. Klassieker van Andrew Gold. En never let Us slip away. We gaan het hebben over de Prides. Want, ja, ondanks de coronamaatregelen en dergelijke. komt er toch een weliswaar aangepaste editie van de Prides. Ja, klopt. En uh, uw lokale zender uh, CFM Zandvoort. gaat op uh, de maandag, dat is de eerste de maandag 2 augustus. een extra lange uitzending live voor u verzorgen vanuit onze studio aan de Tolweg. Om het evenement te, uh, vanuit de radio uh, uh, uh, ook naar u thuis te kunnen brengen. Want ondanks de nog altijd onzekere situatie rondom corona. heeft de organisatie van Pride at the Beach bevestigd. dat de vijfde editie van het evenement doorgaat. Met veel enthousiasme is afgelopen tijd gewerkt aan deze speciale jubileum-editie. Van maandag, zoals gezegd, 2 tot en met woensdag 4 augustus. viert Zandvoort alle kleuren van de regenboog. De vrijheid wordt gevierd om in Zandvoort te zijn wie je bent en erom te houden van wie je wil. Maar voor iedereen, door iedereen. Pride at the Beach werkt ook dit jaar samen met de Pride Amsterdam, de gemeente Zandvoort en enthousiaste ondernemers en organisaties. De parade zal, net als de Channel Parade in Amsterdam, helaas niet kunnen doorgaan. Maar er is wel een heel gevarieerd programma gepresenteerd. Zo is er onder andere een kunstroute, een buitenexpositie, zoals gezegd een radio-uitzending, een regenboogborrel, een pinky poetry tale. Dat is een wandelroute langs gedichten. En nog veel en veel meer. Het volledige programma wordt volgende week gepubliceerd en is nu al te vinden op de diverse websites. En ga voor meer informatie naar de website van uw lokale radio. In ieder geval, zoals gezegd, vanaf maandag, in ieder geval maandag 2 augustus, ik heb begrepen vanaf 12 uur tot een uur of 6, 5, 6, tot 6, live vanuit onze locatie, vanuit onze studio aan de Tolweg 10A zal het evenement worden verslagen door onze collega-presentatoren. Maandag 2 augustus vanaf 12 uur live op uw lokale zender. Dus een extra lange editie van Rainbow Radio. the time or the right to judge each other it's one life and there's no return and no deposit one life so make sure you like what's in your closet Dan vertelde het net, uh, niet de uh, aankomende maandag... maar die maandag erop een extra lange editie van Rainbow Radio. Dat allemaal vanaf 12 uur hier bij uh, CFM. En tot een uurtje of uh, zes. Dat uh, in verband met de vijfde editie van Pride at the Beach. Wij gaan uh, op naar het nieuws weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo.